De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar nog iets krimpen... maar volgend jaar wordt 2 meer werk verwacht. In Arizona is de verdachte van de schietpartij in Tucson... voorgeleid aan de rechter. Hij zei dat hij de aanklacht van onder meer moord en poging tot moord begreep. Hij blijft vastzitten, er is geen borgsom voor hem vastgesteld.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 Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Herbert Codé. Ja, en goede nacht. Welkom bij De Nacht op 1. Vannacht gaan we het hebben over buren. En in Amsterdam zijn de synagogen en het ROC ook buren van elkaar. En daar werd gisteren een project Leer je buren kennen afgerond. En het project moest zorgen voor betere verhoudingen. En of dat gelukt is, dat hoort u straks in een reportage uit het programma Dit is de Dag. En ook is de muziek vannacht onder andere van James Blunt en Billy Joel.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 in the middle of the night i go walking in my sleep through the desert of the truth to the rivers of dreams we all end in the ocean we all start in the streams we're all carrying along by the river of dreams in the middle of the night in the middle of, go walking in the in the middle of, I go walking in the in the middle. Of. 1993, The River of Dreams, van Billy Joel. Gisteren is in Amsterdam Zuid op een ROC-school het project Leer Buren kennen afgerond. En dat moest zorgen voor betere verhoudingen tussen de allochtonen leerlingen en de buren, een synagoge. En in het verleden waren er spanningen, zelfs tot het gooien van stenen naar de synagoge. Verslaggever Maarten Hag was bij de afsluiting van het project en hij maakte een reportage voor het programma Dit is de Dag. Voor rusland is het gebruikelijk om een panni aan te trekken. Die heb ik nu aan. Degenen die moslim zijn uh, geloven allebei allemaal in één God. Zoals u ziet heb ik hier een gilemma aan. Dat is uh, gebruikelijk voor de vrouwen om uh, op straat te dragen in Marokko. Leerlingen van het ROC aan de Zuidelijke Wanderweg in Amsterdam-Zuid...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 Ja, een mooi initiatief, het uh, Leer je Buren Kennen project in, in Amsterdam. En de vraag van mij aan u vannacht is, vindt u dit een nuttig project? En moet hier dus absoluut uh, geld voor vrijgemaakt worden... zodat het project ook op andere scholen ingezet kan worden? En waar ik ook wel benieuwd naar ben, heeft u onlangs een conflict gehad met uw buren? En ja, hoe heeft u dit dan opgelost? Wat is uiteindelijk het, het resultaat? Heeft u uh, ja, bepaalde gesprekken gevolgd of was er een tussenkomst van een wijkagent? U kunt uh, mailen daarover naar nacht@eo.nl. u kunt ook... Uh, als u op Twitter zit, kunt u uh, de nacht op een twitteren met uw bericht. Of u kunt ook bellen met het gratis telefoonnummer: dat is 0800 1121. 0800 1121. En dan nu muziek van James Blunt. set for my car. James Blunt en Stay the Night hier in de Nacht op 1. Aan de telefoon heb ik uh, Roy, nacht. Ja, goedenavond. Dag Roy. Dag. Je hebt zojuist de, de, de, de reportage gehoord? Ja, ik heb zo net uh, de reportage gehoord. Ik had hem trouwens uh, sinds uh, vanmiddag uh, gehoord. En ik, ik vond het een, ja, een hele mooie reportage. Een hele mooie ontwikkeling uh, in, in, in Amsterdam... Dat, ja, dat, dat, die, dat die, die, die Joodse liberale gemeenschap ja, op zo'n uh, hele goede manier samen met, uh, samen met de ROC ja, uh, bijdraagt aan, aan, aan de cohesie. Om, om, om het maar zo te zeggen wat, wat brood nodig is. Ja, want jij komt zelf ook uit, uh, uit Amsterdam, Roy. Zie je ook echt dat het, ik, ik, dat, ik dat ben, het nodig is? Ik ben, ik ben Amsterdammer in hart en hier Ik ben Afro-Amsterdammer in hart en hier ik, ja. ben, ik ben geboren in Suriname, maar uh, Amsterdam is ook mijn huis. Ja. Maar merk je in je omgeving Roy dat, dit ook echt, dat er behoefte is aan, aan zo'n project als jij om je heen kijkt in de wijk waar jij woont? Ja en nee, want uh, ja, er, zijn, er, er zijn bepaalde plekken waar het uh, brood nodig is, maar er zijn ook uh, plekken in Amsterdam waar, ja, waar de buurt uh, ja, het, het, het, het helemaal gemaakt heeft, om het zo te zeggen. De, de, de onderlinge samenleving is uh, prima ik hoorde bijvoorbeeld vandaag ook uh, op het nieuws uh, dat het uh, niet zo goed gaat met uh, jongeren, Nederlandse jongeren van Turkse afkomst. Mm -hmm. dus, daar is een hele, daar, daar is heel veel nog te winnen. Maar ik uh, ik, ik geloof in dit soort uh, projecten en ik en ik hoop ook dat ja bijvoorbeeld zo'n zo'n mooi programma tussen de de Joods liberale gemeenschap en en andere gemeenschappen waar natuurlijk ja, dit, dit, het zijn, het zijn, het zijn, het zijn uh, Nederlanders die die ook een, een thuisland hebben en waar het, ja, nog niet zo geweldig gaat, maar dat dit soort initiatieven ook, uh, ja, verstrekkende gevolgen zal hebben dat er, dat er ooit een keertje net zoveel vrede kan komen zoals vandaag getoond is in Amsterdam en bijvoorbeeld uh, in, in Israël, met, met de Palestijnse kwestie, ja. is het een droom. Maar dromen is gezond. Ja, dat is, dat is heel goed. Dat moet je ook blijven doen. Dus is, er, is er nou iets, rooie waar jij, je zegt van... ik woon al heel lang in Amsterdam. Is er iets waarvan je zelf zegt van... Nou, ik heb daar eigenlijk ook een soort vooroordeel over... of ik heb een bepaald beeld daarvan. Dat zou ik ook graag ons willen veranderen... door daar bijvoorbeeld op bezoek te gaan. En in gesprek te gaan met die mensen. Ja, uh, ik zou... Uh, het klinkt misschien heel gek... maar ik zou een keertje in gesprek met Sinterklaas willen gaan... Om nou eens een keertje zwarte piet achterwegen te laten. Want uh, dat, dat, dat stoort heel veel, heel veel Afro-Nederlanders. Want ja, dat, dat, dat, dat, dat doet de mensen te veel uh, herinneren aan, aan, aan slavernij en dat soort zaken. Maar over het algemeen uh, ben, ik, uh, ben ik blij met ik ben blij met Nederland. Ik ben blij met Amsterdam. En iedere dag weer samen met mij, heel veel Amsterdammers, heel veel soorten Amsterdammers doen we ons best om ja, steeds meer ja, het leven voor elkaar te verbeteren. Want ja, dus zoals je kijkt, de wereld om ons heen staat bijna in brand. Mm -hmm. En ja, we moeten met elkaar zorgen dat Nederland uh, niet in de fik uh, gaat. Nee. Nou, in ieder geval, uh, voor komende 5 december... dan heb jij volgens mij nog een, een, een appeltje te schillen hè, met de Sinterklaas. Als ik het zo hoor. Ja, en ik, uh, ik, ik, ik, ik heb het vertrouwen dat Sinterklaas is een uh, heilig en wezen man. Dus uh, hij gaat naar ons luisteren. Ja, maar wat zou hij dan moeten, mo wat zou hij dan moeten doen? Zou hij uh, Witte Pieter moeten nemen? Nou, je moet met Erbiet nooit uh, aan Sinterklaas zeggen... wat hij moet doen of wat hij niet moet doen. Nee, kijk, we gaan aan Sinterklaas vertellen... Dat we hem leuk en aardig vinden, maar dat we, ja, dat we toch een beetje treurig zijn... wanneer hij komt met Zwarte Piet. Hij zal bijvoorbeeld uh, kleine Sinterklaasjes kunnen meenemen. Oké. Okay. Nou, als die luistert, dan heeft hij dat misschien vast, vast meegenomen, Roy. Ik weet ik, ik, ik, het vast en zeker. En jullie een fijne avond verder. Dank je wel. Dat zullen we zeker doen. Ja, Roy, goeienacht. Dan. Dank je wel. U kunt meepraten over dit onderwerp, over het project Leer Buren Kennen. Want ja, hoe goed kent u uw buren eigenlijk? Heeft u uh, vaak contact met ze? Uh, doet u wel eens wat voor de buren? De boodschappen of, uh, in een vakantie, tijdelijk even oppassen op het huis... of heeft u onlangs bijvoorbeeld een conflict gehad met de buren? U kunt u mailen naar nacht.eo.nl of bellen met de telefoonnummer 0800-1121. Dat is 0800-1121. life Carrière kreeg een flinke duw in de rug... toen het nummer werd gebruikt als theme voor de James Bond-film Octobushi. Uh, Rita Kulitsch, ja, ze heeft het eigenlijk een beetje een hekel aan het nummer... en zingt het dan ook bijna nooit in haar optreden. Je hoorde all-time high uit 1983. Aan de telefoon heb ik de heer Kan. Goedenacht. Eén nacht. E U uh, wilde reageren op het uh, onderwerp, het project... wat we zojuist uh, een fragment van gehoord hebben. Leer je buren kennen? Ja, dat klopt. Als het bus gaat motiveren. Waarom? Ikzelf ben een Guyanees, woon hier al een jaar of dertig. En waar ik nu woon, heb ik met plezier gewoon met Nederlanders als met Surinamers. Dat waren buren, tevens familie en broers. Zo werd toen geleefd, ieder was van een ieder. En ieder hielp een ieder. Ze dus zijn stuk voor stuk verhuisd met de uh, herhuisvesting en uh, de verbouwing. Ze zijn toen een, een heel andere religieuze doelgroep komen wonen. En toen begon de ellende. In het begin was het païs en free. Dat ja. is ook voorgesteld. Goed uit Lieverlee hebben we ons voorgesteld. We hebben met alles geholpen. Het punt is, hebben ze een feestje of hebben ze wat? Is het enkel maar verzuiling en hun onderling? Omgekeerd komen ze nooit bij jou. De ellende is toen dubbel begonnen. Toen er ineens uh, rommel in het pijn werd gegooid. Inbraak in auto's. Babyluiers enzovoort, enzovoort. En zeg je er wat van, kijk mensen, hier was het ook een leuk wonen. Je had nooit verrommelen. Nu is het dus wel. Ja, nou, maar ja. u, zegt, u zegt dat u uw best heeft gedaan om, uh, om contact te zoeken met, met, met de mensen... toen ze er net kwamen wonen, een nieuwe lichting mensen dus. Klopt. En wat, wat, wat, wat voor contact was dat? Was dat dan een etentje, of was het gewoon informeel? Even op de gang een praatje met, hoe is het? Met buurtfeesten is er nooit deelnaam. Men trekt zich terug. Met oud-opnieuw hetzelfde. Maar hebben ze hun feestje. Is het hun alleen? En hun familie en hun soortgenoten alleen? Nou, dat hoef ik zulke buren echt niet te kennen. En dat heb ik ook duidelijk gemaakt van jongens. Van mij, pas zijn jullie in de fik. Het is geen ruzie. Het is gewoon afstand genomen. Omdat dit al pas komt. Dus okay, ik ben Vianese. Mm -hmm. Ik zei al, ik woon hier al 30 jaar. Ik heb gewoon met Nederlanders, echte Hollanders... En Surinamers. Het was een en een half leuk wonen. En ik mis die Surinamers, ik mis die Hollanders. Ja, u, u mist Alles, zeg maar de om... tijd nou, ja, toen, toen het uh, nog gezellig was. Waar ieder, uh, ieder ging helpen, waar ieder met de, ieder meeleeft. waar ieder met de ander optrok. Nou, dat is er dus niet meer. Het lijkt me wel heel vervelend, want u heeft heel uw best gedaan om het, uh, om het uh, op te pakken en om contact te zoeken en dat ook te onderhouden. En dat bedoel ik dus allemaal van ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, beetje bij het paaltje. Ja, dan, dan gebeurt er niks. Ja, het is een hier aan de instelling en opstelling. Want ja, uh, jullie eten dit, jullie eten varkens, jullie eten dit, dus enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. En is dat nou alleen bij uw buren, of is dat nou bij u in, in de hele wijk waar u woont? Het hele territorium. Ja? En dat merk je ook met bepaalde features zoals kerst. Dan zie je gelijk waar echt een christelijke woont of een jood. Dat zie je echt aan de kerstverlichting. Dan zie je misschien één woning met kerstversviering. En dat is dus niet. Dat heb je genoeg gezegd. Ja, maar goed. Iedereen heeft natuurlijk sowieso wel recht, denk ik, op zijn eigen manier. van Of die een feest viert of niet, denk ik, met keus. Als je, je hebt over inburgeren en participatie. Ja, ja. Dan, volgens mij dan moet dit ook mede... Vierd kunnen worden, de van vieren wij dus ook. Met ja, dat alle is zo. Ja. ja, maar dan hoef je natuurlijk nog niet eens te zijn met de, met de echte religieuze achtergrond. Ik kan me voorstellen dat, dat als je echt niks met de, met de boodschap van Kerst hebt, dat, ja, dan ben je volgens mij niet verplicht in Nederland om dat toch te vieren? Ik ben het volledig met u eens, maar wat ik het duidelijk aangeef, de contacten die je zoekt op de mens, uh, menswaardige manier op het humanitaire, is hier duidelijk van, men wil dat dus niet. Het is gewoon in en af bezuiniging. Ja. Je doet je uiterste best om mensen te betrekken in het wijkgebeuren, het buurtgebeuren, het straatgebeuren. gebeuren. Straat gebeuren geeft niet uit. Nee. Dus zeg ik op mij: ik hoef mijn buren erg niet te kennen. Nee. Maar u, u juicht het project wel toe? Het project leer je buren kennen, zoals het op scholen dus uh, een school heeft plaatsgevonden in Amsterdam? Vindt u dat een goed initiatief? En ik vind het prachtig. Maar als het water gaat schieten op een latere uh, uh, uh, leeftijd, is de vraag... Want ik heb het ook meegemaakt, diverse jongens waarmee ik ben opgegroeid. Die zijn heel andere richting ingeslagen, terwijl we allemaal aan een goede scholing en opleiding zijn. Dat vraag ik me eigen af. Ik heb enkel maar een antwoord of het verkeer? Want die gaan er richting op, wat niet wat je noemt het Europees of het beste is. Nee. We hebben een appeltje hier weggehaald... en daar een flesje of vis weggehaald. En in is bij ik de kwaaier. Dus hoop ik mijn buren echt niet meer te kennen. Nee, nee. Helder verhaal. Dank u wel, meneer Kan. Ik wens u nog en een goede nacht. Bedankt voor uw bijdrage. Goedenavond. Ik ga naar uh, Amir. Goedenacht. Dag. Uh, goede nacht met uh, Amir. Goedenacht. Is het een herkenbaar verhaal van uh, de heer Kan? Nou, daar ben ik helemaal mee eens. Maar wat ik wel leuk vind en waar ik wel mee eens ben... is dat... Uh... Het had zeg maar, over de mensen waar hij mee woonde in een uh, volkswijk en uh, later na nou, een aantal jaren zijn ze allemaal uit elkaar gehaald en is uh, zeg maar de hele buurt verpauperd en uh, geen goede omgang met de buren. Dat zie je wel, ja. Klopt. Dat, dat is bij jou in de buurt ook het, ook het geval? Ja, dat is ook zo. Ik ben ook je, je... Zo in Utrecht geweest. Hetzelfde verhaal. We, we gingen allemaal goed met elkaar rond. Uh, eind jaren tachtig ben ik van Marokko naar Nederland toegekomen. En we uh, zorgden in voor elkaar. En als de buurvrouw bijvoorbeeld niet uh, de boodschappen kon doen, een BR het voor haar. En zo ging dat, uh, ja. Uh, hele gezellige omgang. In de zomer gingen de mensen lekker buiten zitten. Muziek luisteren van uh, Harry Ribbens of Corrie Konings en noem maar op. Ja. Maar op een gegeven moment wilde de gemeente alles gaan verbouwen. Uh, oftewel uh, de mensen uit elkaar halen. Want, uh, de mensen kwamen namelijk ook voor elkaar op. Hè? Mm -hmm, ja, en, uh, dat is wat gewoon zo. Die, dus wat zeggen ze, ja, we moeten nieuwe woningen voor jullie gaan maken. Weet je wat? We gaan jullie uit elkaar halen. En mensen komen dus niet meer terug bij elkaar. Maar nee, ze wonen op uh, kilometer 2, 3, 4, uh, op afstand van elkaar. En zo uh, ja, uit het oog, uit het hart. Hè? Ja. Zodoende. Maar sowieso geef ik natuurlijk altijd mensen advies, hoor. zorg goed voor je buren, weet je. Van samen met je buren moet je een mooie straat ervan maken, schone straat, schone samenleving en zo een ja, goede voorbeeld zijn voor de overige, begrijp je. Precies, en, en ervaar je dat, ondanks dat je dus in een wijk woont waarvan je zegt van nou, die is veranderd in de jaren dat ik ben komen wonen. Heb je wel goed contact met je buren? Nee, ik heb zeker weten, goede contact met mijn buren, maar er is wel een enorme individualisme, dat is er wel. De buurman die praat wel met jou wanneer hij zijn nieuwe auto uit de garage heeft gehaald, maar zodra... Uh, ja, hij heeft gedacht gezegd, dan op een gegeven doet hij meteen zijn de deur dicht en dat is uh, tot ziens begrijpelijk. Ja. Maar het is niet zo dat je hem zou vragen: kan je in de zomer, als ik op vakantie ben, even een oogje in het zeil houden? Nee, dat doe ik wel voor hen. Dat is wel uh, voor mij hoef het dat niet doen, maar ik doe het wel voor de buren en zo. Dus, uh, ja. Ik word wel gevraagd door andere mensen die ineens op vakantie gaan, dan krijg ik de huisteutel en uh, ja, dan hou ik sommige uh, dingen in de gaten. Ja. ja. Heb, je, heb je zelf uh, kinderen, Amir? Nee nee, nee, nee, nee. Nog niet. Nee, gelukkig nog niet. Ik heb die stress nog niet. Je hebt <laughs> die stress nog niet, nee. nee maar is, is, is het bekend in, in Utrecht dat ze ook dit soort projecten lopen van leer je buren kennen? Nee, nee, nee, Utrecht is heel apart. Utrecht, hoeveel nationaliteiten wonen er wel niet. Utrecht is een moeilijke stad. Utrecht, uh, sowieso, Utrecht is aan het verpauperen, dat sowieso. Utrecht is niet meer uh, wat het was. Uh, ja, steeds meer regels komen erbij vanuit de gemeente, je wordt echt eh, zwaar in de gaten gehouden. Uh, de mensen worden ouder in Utrecht en ze uh, zijn echt een gezellige. Wat ik zeg, maar waar ik me, ik ben in de ook opgegroeid. De mensen die, die overlijden en er komt niet iets moois voor in de plaats. Het is de jeugd die voor in de plaats komt, maar de jeugd die, die, die is met zichzelf bezig. Ja, praat met ze terwijl zij zitten uh, spelen met hun mobiele telefoon bijvoorbeeld. Er is geen contact meer. Nee, nee. En, en uh, kijk, je, je zegt net zelf al van, ja, jij staat er gewoon goed in. Je probeert gewoon het contact te onderhouden. Sta je dan ook soms op het punt dat je denkt van... Nou ja, weet je, als ik de mogelijkheden heb, dan ga ik gewoon een keer verhuizen? Of is het zo erg niet? Ja wel, absoluut, absoluut, absoluut, Ik, ik uh, iedere dag uh, denk ik erover na nou, om ook weg te gaan sowieso uit Nederland. Uh, alleen uh, nu op dit moment kan ik het me nog even niet permitteren. Uh, dus maar ik wil het wel heel graag gewoon hier weg. Het is, uh, Nederland is niet alleen maar, zeg maar letterlijk koud, maar ook echt figuurlijk koud. Ja, oké. Okay. Het dus is totaal geen warmte. En sowieso wil ik een re reactie geven op uh, het verhaal uh, van de uitzending. Heb je volgens, mij net, <laughs> volgens mij heb je dat net gedaan, Amir. Oh ja, maar ik wil over uh, de, de inhoud, dat ik het hartstikke jammer vond dat ik uh, bijvoorbeeld, uh, ik hoorde die meisjes praten. Ja, yeah, yeah. Maar uh, in plaats, uh, het probleem van uh, um, waar het om gaat is van ja, uh, Joodse mensen worden uitgescholden, et cetera, et cetera. Ik zou uh, eigenlijk willen dat men uh, uh, zelf binnen de uh, Joodse uh, samenleving gaat kijken van nou, wie zijn nou eigenlijk de Joden? Zijn het nou eigenlijk de Nefionik of de ultra-orthodoxen of zijn het nou de, de, de Hebreeuwen? Wie, wie zijn nou eigenlijk de Joden? Want we scheren alles over één kant. ja. Mm -hmm, yeah. Dat is hartstikke jammer wat ik vind. En sowieso die, die, die, die meisjes die uh, zeggen van ja, we hebben allemaal dezelfde God. Uh, sowieso ben ik het daar niet mee eens, want ik kijk natuurlijk naar de definitie. Wat is mm -hmm. de definitie van God binnen de Christendom, en binnen de Jodendom en binnen de Islam? Dan kom ik op hele andere definities, dus dan kan ik niet zeggen, het is allemaal hetzelfde. Ja. Uh, en sowieso vind ik het hartstikke jammer. Ik bedoel, het probleem ligt eigenlijk in Israël. En die moeten netjes oplossen op een vreedzaam manier. En het wordt ook een keer tijd dat die Arabieren ook eens een keer water bij de wijn gaan doen. Ja. En ook al mogen ze van de islam geen wijn drinken, maar proberen toch om uh, naar uh, uh, een oplossing te komen met ja. de Israëliërs. Dan kunnen we tenminste die probleem oplossen en dan kon, kunnen we hier in de Amsterdam ook uh, goed met elkaar uh, ja. omgaan. Naast dat je een tevreden uh, buurtbewoner bent, uh, zeg je ook eigenlijk van, we moeten niet alles over één kam scheren. Dat is even wat je opmerkte uit, het, uit de reportage die je hoorde. Bij deze, Amerik ik wil je bedanken voor je bijdrage, voor het bellen. Goeien ja, graag gedaan, bye bye. nog, hoi. U kunt uh, reageren op de uitzending, u kunt meepraten over uh, ja, het, het project Leer je buren kennen. Hoe uh, ziet u de buurt waar u nu woont, is die ook veranderd? Uh, hoe gaat u om met uw buren? Hoe goed kent u ze? U kunt mailen naar nacht.eo.nl of u kunt ook bellen met de telefoonnummer 0800-1121. She was the kind of girl that never quite fit in Holes in her shoes and freckles on her skin Every time she saw those school doors open wide She'd want to turn around and run back home and hide Yeah She got used to being stuck at the back of the line Kind that kept her head down most of the time. Secret dreams about the boy in the high school man. And wake up thinking she never had a chance. She's always Dames van Point of Grace in de nacht op 1 met het plaatje Wildflower. Aan de telefoon heb ik Margot. Goeie nacht. met Margot. Hallo. Ja, nee, ik heb hele gezellige allochtonenburen, gezellige Nederlandse buren. In het dijkcentrum ben ik een, ja, hoe lang is dat geleden? Een paar, paar weken zoiets. is dus vlak bij mij. Leer beter je buren kennen. Nou, er zijn zes flats achter elkaar. Dus het liep daar storm, allochtonen, autochtonen, autochtone, enzovoort, enzovoort. En wat, wat werd er georganiseerd dan, op dat moment? Wat zeg je? Wat werd er georganiseerd toen? Nou, leer beter je buren kennen. Geloof ik, dat motto, ja. Ja, leer beter je buren kennen. Dus driekwart was allochtone, Want ik zit in een allochtonen buurt. Alleen ons flat. Nee, niet zo. Maar het vierde en vijfde flat, dat... Uh... Dan denk je dat je in het buitenland loopt. Maar goed, ik heb er voor de rest geen problemen mee. Nee, maar hoe zag die bijeenkomst eruit? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want je zegt er staan zes flats en jullie hebben een soort een keer bijeenkomst gehad. Ja, dat was uh, Er hing een briefje in, in het flat beneden in het glazen kastje. Uh, leer beter je buren kennen. Nou, zeg maar van één tot, uh, tot vijf of zoiets. Ik ben er natuurlijk niet zo lang gebleven. Nee. Nou, en dan. Uh... En waarom dacht je, ik ga daar naartoe? Ja, dan denk ik, waarom niet? Nou ja, dan kunnen mensen denken van nou, ik heb geen tijd, ik moet werken of uh, ik, uh, nee, ik, ik heb, het heeft uh, geen prioriteit. Nou, ik heb C van Thijs, ho ho, nee, nee, dat is ook niet helemaal waar. Ik werk niet meer, dus ik heb best wel meer tijd dan iemand die werkt. Snap okay. je? Ja, ja. Dus dat, uh, nee, maar dat was allemaal, ik noem maar wat, ik heb een buurman van 86. Nou, die ga ik één keer in de, <coughs> pardon, die ga ik één keer in de week of twee keer in de week, zoals het uitkomt. Meestal van therapie, kom dan denk ik, ik ga even langs Jan. Even een bloemetje brengen, of een visje neem ik voor hem mee. Maar ja, het is een lastpak, want dit vindt hij niet lekker en dat vindt hij niet lekker. Maar het impliceert wel, we houden elkaar in de gaten. Jan houdt mij in de gaten. Toevallig komt hij morgenochtend even, moet hij wat bij de apoot. Nou, hij moet natuurlijk niks, maar dat doet hij voor me... Ik zei, Jan, ik wil je niet tot te las zijn, maar ik trek het even niet, want ik sta niet goed op mijn benen en er moet wel bij de apotheek gebracht worden. Nou, en dat doet hij dan, maar het is ook goed. Cool. Ik heb Turkse buren hier schuin boven me, die wonen daar. Ja, ja ook zoiets van van uh, 34 jaar. Ik had vroeger Marokkaanse buren die zijn verhuisd en die hadden vier kinderen. En dat ene meisje, Sara. Die was toen een jaar of negen, aan tien. En dan was het, ga eens even langs de buurvrouw. Of, had, of je een boodschapje kan doen. Oké. Okay. Maar uh, heeft, heeft het, u uh, u, bent dus een, u heeft goed contact met de buren. Ja. U, u bent bijna een soort mantelzorger, zo zou je het kunnen noemen, toch? Nee, ze zijn... Nou, nee, ik ben geen mantelzorger, nee. Nou ja, u gaat toch wel bij de buurman echt op bezoek om me te helpen, boodschappen doen? Dat is toch een... Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doen ze voor mij. Oh, dat doen moet ze voor u. Ik moet toch even omdraaien. Ja, oké, okay, dat doen ze voor u. Ja, okay. omdat ik heb een functiebeperking. Normaal doe ik alles zelf op mijn scootmobiel. Maar ja, je hebt goede en je hebt slechte dagen. Ja, oké, okay, ik begrijp het, ja, ja. En dan denk ik, nou, ik ga even Jan van 86 bellen, want een potje moet bij de apotheek komen. Ja. Zelf trek ik dat even niet. En ja, vroeger ook bij mijn Marokkaanse buren, dan kwam je even, dan kwam je eens in de lift tegen. Buurvrouw, ga even mee, eten, eten, eten, eten. Ik <lacht> heb Surinaamse buren. Nou, ik zou even vertellen, ja, nee. Ik heb het is geloof ik hoe je jezelf opstelt hoor. Ja, ja, dat denk ik ook. Maar ik, ik kan me ook voorstellen, net, net met de eerdere bellen die we hadden, die, die uh, zelf ook staat hij er positief in. Die wil er echt wat voor doen. Maar er zijn ook ja, bepaalde mensen die dat helemaal niet interesseert. En dan op een gegeven moment lijkt me dat best lastig om dat vol te houden. Nou, ik heb uh, in het verleden heb ik Nederlandse les gegeven, want ik iedere dinsdag zag een Irakese vrouw, Iranese, een Iranese, een Marokkaanse geloof ik, een Turkse. Ja, het zo weer jaren geleden. Maar dat ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, daar was ik het helemaal niet mee eens. Hoe, hoe bedoelt u, u was daar niet mee eens? Met, de lessen, nou, met het lesgeven of hoe ze, ze luisterden niet? Of hoe bedoelt u dat? Nee, wat, wat zei jij nou net van die vorige vrouw die belde van, uit Amsterdam? Nee, er was net iemand die belde en die, die, die stond er zelf heel positief in. Die wilde heel graag met zijn buren uh, gewoon contact hebben en zelf uh, deed hij dat ook actief, maar de, de buren op een gegeven moment die haakten daar een beetje bij af. Je had dus iets van, ja, ik hoef geen, niet echt contact, ik doe gewoon mijn eigen, ja, mijn eigen ja, die dingen. Ja, en... die heb ik ook in mijn flat. Ja, maar ik, Iedereen, kan me... ik zeg altijd maar, heb je geen zin om zijn ouwe hoeren? Nou, dan heb je geen zin. Nee, maar ik, je... kunt u zich niet voorstellen, Kijk, die mensen kunnen dan op een gegeven moment ook denken... ook al wil je heel graag, op een gegeven moment zak toch een keer de moed in je schoenen. Dat lijkt me wel heel vervelend. Ja, nou ja, maar daar moet je toch geen probleem van maken? Ik bedoel, lukt het niet met, ik kom in mijn flat en ik zeg altijd, goeiemorgen, goeiemiddag... Nou, zeggen ze, ik zeg het nog een keer, zeggen ze het de derde keer niet tegen want Dan zeg ik ook geen goeiemorgen goede middag meer. Want er zijn zoveel andere mensen die wel goeiemorgen en goeiemiddag zeggen. Ja, precies. Okay. Toch? Ja, ja, dat is zo. Wat ik toch interessant vind om te weten, Margot. Je bent een keer dus naar zo'n bijeenkomst geweest hè, met Leer Je Buren Kennen. Ja. To, toen je daar geweest bent, had je, heb je toen uiteindelijk een, een ander beeld gekregen van de buurt? Is het beeld veranderd doordat nou, je daar naartoe ging? Nou, nou, nou, ja, nee, nee. Toch niet helemaal, nee. Dat, ik vond dat daar ook niet, uh, degene die dat uh, had georganiseerd... ik vond dat daar toch ook niet goed lopen. En wat, wat liep er dan niet goed? Ja, dat, dat, ik weet niet wat het is... Hoeveel maar mensen kwamen erop af? Eh, zeg je? Hoeveel mensen kwamen erop af? Nou, ik denk een stuk of... Uh, dat vraag je me een stuk of veertig. Oké. Okay. Zoiets, ja, denk ik. En dan op het moment, gaan die Nederlanders bij die Nederlanders klitten... En die buitenlanders gaan ook bij elkaar klitten. Ik denk, ja, dat is natuurlijk helemaal de bedoeling niet, hè. Maar dat, en dan krijg je ook in de wandelgangen, ja, maar ik word zo moe... want ze lullen amper Nederlands. En uh, uh, ik heb het helemaal mee gehad. Dan denk ik, ja, ik word er ook eens moe van. Mijn Marokkaanse buurvrouw die was hier tien jaren. En op de deur ik ook zo praten. Ja, ja, ja. Dat, dat doe je dan automatisch. Maar dat, dat ja, dat... Ik vond dat het daar... Uh... Waar je mee omgaat, raak je mee besmet soms. Ja, maar dat is... Ik heb een Turkse groenteboer aan de overkant... en Ali... en die kan tegenwoordig niet meer komen brengen. En dan heb je toch een netwerk om je heen... in de buurt. Want uit mijn flat kijk ik zo op de winkel... zit hier een winkel of twintig, zoiets. Nou, dan bel je de kapsalon... zij doet even de toko dicht loop loopt drie zaken verder naar de Turkse groenteboer. En haalt even wat voor En uh, ja, de Turk kan het dan niet bij me komen brengen... want uh, die kan zijn zaak niet alleen laten. En dan komt de kapsalon, uh, die komt het weer brengen. Ja, en zo werkt dat. Ja. Ik denk ook hoe je jezelf opstelt. Daar heeft het zeker mee te maken. Maar je mag in ieder geval denk toch blij zijn in de, in de, met de mensen om je heen. Want als ik het zo hoor, heb je het, heb je het goed voor elkaar daar. Ja, ik bedoel, het is hoe je jezelf ik heb ook wel eens wat ik denk van wij hebben ook hangjongeren en en ja ik heb het soms met die etterbokjes helemaal gehad hoor maar er zijn er ook bij ja die uh... Die doen normaal, ja wat is normaal, wat is normaal. Maar er zijn er ook bij die, uh, uh, bij mij aan de overkant een toko, het Surinaamse toko. Er staat er ook zo'n groepje, zo'n mannen, vijf, zes, Red Bull, op, kom met mijn mobiel aan. Ik zei, jongs, jij wil me vast wel even helpen. Ik zeg, pak even een paar uh, blikjes leptenijs voor mij. Voor micro, zie je? Ja. Als je Engels gaat praten, ga je Engels door. <laughs> ja, het heet maar, maar dat, dat, heet dat hebben ze dus gewoon gedaan. Dat deden ze gewoon voor u. Zeg je? Dat deden ze dus. Ze, ze hielpen ja, daarbij gewoon. Ja, ja, joh, nee, joh. Ik zei, joh, dan laat je het toch even lekker. Ik denk, nou, er dus staat een mannetje of zes, zeven. Hij zag, ze, hij zag, zeg maar, mevrouw, hij zegt gaat voor je halen. Ja, ja. Ik denk, ja, dus ik bedoel, ze zijn niet allemaal hetzelfde. Want dat, dat zag je in dat wijkcentrum ook die middag. En ik denk, oh, Nederlanders bij elkaar, dan loop je zo even... Door die ruimte heen is het, ja... Dus de tip, de, tip voor de, volgende, de tip voor de volgende keer is de mensen die dat daar dus organiseren bij u in de, in de, in de, in de wijk... Uh, dat, ze, dat ze gewoon een soort een of ander husselmethode moeten verzinnen. Dus na tien minuten moet je naar een ander tafeltje lopen en met andere mensen gaan praten ja dat, dat was misschien wel beter geweest, maar die mensen zijn zelf toch ook volwassen. Ja, dat is Want ook het zo. Want het is niet ja. voor niks van leer beter je buren kennen. Precies, dat is. Zo. En uitnodiging, dat ik denk, ja, dan moet je toch zelf ook een beetje initiatief tonen. Ja. Ik kwam er ook dag mevrouw, dag mevrouw, en eh, nou dan raak je aan de praat. Ik zei, God, mag ik vragen waar u, waar u geboren bent? Weet je wat zo? Nou, dan, dan, dan ga je weer naar een Nederlander. En dat eh, is dan typisch dat viel me daar ook op. Dat is hier toch ook altijd van. Ja, die tering maar en die. Keren, En. Dan denk ik: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want ik kan je menig Nederlander in een flat opnoemen. Gelukkig bij ons niet. Bij ons is het heel netjes. Met vierde en vijfde flat, nou, dat zijn niet altijd de allochtonen. Dat zijn de Nederlanders die hele vuile zakken ja. naar beneden gooien. Als ik het zou hoor, maar gewoon ligt het in ieder geval aan jou niet. En ik vind het mooi dat je bij zo'n bijeenkomst bent geweest. En ik ben benieuwd of andere luisteraars daar ook ervaring mee hebben. Ik ja, weet in ieder geval. Nou, ik Zoek gezellige mensen op. Als je jezelf gezellig opstelt en vriendelijk. dan krijg je ook gezelligheid en vriendelijkheid Precies. terug. Ik wil je bedanken. Algetoon of geen allochton? Precies. Toch? Ik wil je bedanken voor je reactie, Margot. Tot je dienst en een fijne nacht. Hetzelfde dag. dag. U kunt bellen 0800 1121 of mailen naar nacht.eo.nl. Ik ben wel eens benieuwd. Bent u ook naar zo'n bijeenkomst geweest? Leer je buren kennen en misschien was dat uh, wel heel erg leuk. Was dat iets succesvoller dan zojuist uh, Margot vertelde? Of hoe is het in uw buurt? Hoe goed kent u uw buren? 0800 1121 of nacht.eo.nl. Oordendist van Roxy Music hier in de Nacht op 1. Aan de telefoon heb ik Ed, goeienacht. Goeienacht. Ed, jij komt uit de Alkmaar. Jawel. En je wilde meepraten over het, uh, het onderwerp leren je buren kennen... naar aanleiding van een project in Amsterdam. Ja. Wat vind je van het initiatief? Het initiatief uh, is wel goed, maar ik bedoel... Uh, de mensen uh, die maken problemen mee. Waarmee maken de mensen problemen? Waarvoor een uh, <coughs> pardon. waarvoor moeten uh, <coughs> die Hollandse mensen, de mm -hmm. mensen, uh, de buitenlanders zijn, uh, uitschelden? waarvan niemand wat in de wereld heeft? Dat, uh, nee. dat, daar heb ik ook geen antwoord op, Ed. Je hebt geen antwoord op. Nee. Ik heb wel antwoord op, want de Heere, de Heere God heeft de wereld geschapen voor alle mensen. Ja. Niet voor één persoon maar. Nee. En wat de joden daar doen, uh, de Israëlieten, ik zal ze geen joden noemen, want ze hebben een andere naam. Die Israëlieten daar in het Midden-Oosten, met die Palestijnen en die Filistijnen. Elk mens heeft een, een, een stukje grond om op te leven. Eh? Ja, klopt. En dan zal ik nog verder gaan. Haiti, vorig jaar hebben ze geld voor Haiti en... Uh, om een uh, te helpen. Hè? Ja, klopt, in februari vorig jaar. Ja, vorig, vorig jaar februari. En de regering die heeft ook bijge, uh, een deel bijgegeven om dat geld weer naar te verdubbelen. Ja. Waar is het geld? Ik, ik heb, de mensen die uh... leven nu in kartonnen dat ze, ga, ze gaan naar de raten dood. Mm -hmm. Het is al een jaar lang. Maar Dat ze geld dan, uh, verzameld hebben om die mensen te helpen. Ja. Maar ze helpen die mensen niet. Nee. Maar het, als, als ik jou zou horen, zeg je van ja, het ligt gewoon allemaal aan de mensen, daardoor uh, hebben ze het soms niet naar een zin in de buurt. Uh, veeg, je maar, dan, veeg je dan ook gelijk deze projecten van tafel af? Zeg je van daar, daar, daar valt niet aan te beginnen, da, da, daar red je het niet mee, het ligt gewoon aan de mensen zelf? Het ligt niet aan die mensen zelf, want ze hebben die VN-mensen daar ook naartoe gebracht, maar die VN-mensen die. Die onderdrukt die mensen gewoon daar. Ze nou, rijden elke dag de, de hele dag met die, met die jeeps. Mm -hmm. En ze doen niks. Maar ik, ik, ik, ik bedoelde, ik bedoelde Nederland. Ik bedoel, pardon? Ed, ik, bedoelde, ik, ik heb ook bij de hoogoffers gewerkt. Mm -hmm. Van 6 uur tot twee uur en van 2 uur tot 10 uur avond. Maar als ik me uh, uh, uh, opdracht gekregen had om, om te doen, dan ging het ging ik het gewoon doen. Ik, ik ging niet protesteren daarover. Echt? Nee. Ed, Ed, mag, ik, mag ik vragen hoe jouw buurt eruit ziet? Ben, ben je tevreden over jouw buurt? Is het fijn wonen? Ja, dit is de tweede keer dat u, dat mij, dat u uh, mij dat vraagt. Ik ben tevreden over mijn buurt. Ik heb geen probleem met mijn buurt. Als ik wat vraag, dan helpen ze me wel. Maar toevallig hoef ik ze niet, uh, heb ik ze niet nodig, want ik, ik, ben, ik ben vitaal nog ik weet niet vanmorgen, als ik een, uh, iets krijg dat ik uh, in het ziekenhuis moet belanden, ik weet het nooit. Maar ik bedoel, tot heden aan toe, hoef ik ze niet te, te vragen, want ik bedoel, uh, ik kan alles zelf doen. Op ja, het maar er komt misschien een moment dat, dat het best wel handig ja, is dat als, bedoel ik. als er even iemand helpt. Ja, ik help mensen veel. Nee, maar ik bedoel dat, dat ze ook u helpen. Ja. Heeft u goed contact met de buren, Ed? Ja, ik heb een goed contact met de buurt. Maar zijn wat ik al uh, aangehaald heb yeah. over Haiti yeah. En behalve Haiti, IT, want de hele wereld vragen we geld hier in Nederland. En dat geld die gaat naar de mensen toe, maar de mensen worden niet geholpen. Want die Sumani daar in uh, India, in, in van uh, geloof ik een paar jaar terug, toch lopen de mensen nog in de huizen te, te wonen. Ze wonen ook in een uh, kartonnen doos en zo. Het is helemaal niet goed. Want als dat geld opgehaald is, moeten de mensen direct geholpen worden. Ja. Maar dat dus, gebeurt niet. Nee. Dus eigenlijk zeg je dat geld moet gewoon hier in Nederland blijven? Hier in Nederland blijven. Waarvoor halen, we, waar, waarvoor halen de collectanten dat geld dan op... als Ed, hier in Nederland moet blijven? Hoe ze die collectanten geen geld? Vanwege de tijd moet ik eruit. En uh, zo meteen de volgende uur gaan we weer verder praten over het onderwerp. Ik wil je bedanken voor je belletje, Ed. Uh, u kunt ook blijven bellen 0800 1121 om door te praten over het onderwerp. Leer je buren kennen. En ja, hoe goed contact heeft u met uw buren... worden er ook initiatieven georganiseerd. Daar praten we er zo over verder, na drie uur.